Mannix Ampersen met het NOS Journaal. Het regionale zorgoverleg in Limburg wil dat grote evenementen worden afgelast. Zoals de aftrap van het carnavalsseizoen komende week. De bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC zegt tegen Nieuwsuur dat de druk op de ziekenhuizen hoog is... vanwege de oplopende coronacijfers en het hoge ziekteverzuim. De regio's Noord- en Midden-Limburg hebben besloten... dat er rond de 11e van de 11e geen grote evenementen mogen worden georganiseerd. In Zuid-Limburg en Brabant gaan de festiviteiten wel door. In Sudan hebben ordertroepen traangas ingezet tegen demonstranten. In verschillende steden waren honderden betogers de straat opgegaan... om te protesteren tegen de staatsgreep van twee weken geleden. Toen nam het leger de macht over... een maand voordat een burgerregering zou worden geïnstalleerd... Behalve demonstraties waren er ook stakingen en wegblokkades in Soedan. Tientallen mensen zouden zijn opgepakt. Bij een beroving in Rotterdam is vanmiddag een jongen van 12 neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen er vandoor met een onbekende buit. Een paar uur later werd een verdachte aangehouden, ook een jongen van 12. De politie sluit meer arrestaties niet uit. De beroving was in metrostation Slinge in Rotterdam-Zuid. FC Utrecht zegt dat supporters die vuurwerk op het veld gooiden tijdens de wedstrijd tegen Vitesse hard worden gestraft. Het duel in Arnhem werd vanmiddag korte tijd stilgelegd vanwege het vuurwerk. Utrecht noemt het schandalig en spreekt van een absoluut dieptepunt. De wedstrijd werd gewonnen door Vitesse. Het werd 2-1. Ook de wedstrijd Feyenoord tegen AZ lag enige tijd stil omdat de doelman van AZ werd bekogeld met blikjes. Dat duel eindigde in 1-0 voor de Rotterdammers. Het weer in het noorden kan een bui vallen. De wind neemt af en de minimumtemperatuur ligt vanavond rond een graad of zes. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert staat 4 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Er daardoor ook file op de A4 richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de Ring een kwartier op onthoudt.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 Ik wil een beetje van dit en een beetje van dat. En ik geef het allemaal en ik kan het niet eens verklaren. Dat zij mag bepalen, mag Hoeveel ik van vannacht, waar ik ben in de stad. Ja, ze checkt al mijn verhalen. Ik ga jou niet meer veranderen. En dat is ook niet wat ik wil. Je bent mijn drugs en ik neem altijd iets te veel. Want zo ben jij, zo ben zo ben jij. Want zo ben jij, zo ben jij.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 Wrap me up. Because, because we come from different sides. Yeah, yeah, yeah. 너, 별이자, When I'm without you bear your no no of each other, baby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 gaan staan ze draait zich om we moeten gaan kijk in de ogen en zie je dezelfde alsjeblieft, ik zoek een dame naar jou. Ik mag je direct, mevrouw. That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus, ik ben serieus en met jou. Baby, alsjeblieft, ik zoek een dame naar jou. Ik mag je direct, mevrouw.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 ik heb geen tijd voor die saus, ik ben serieus met jou, baby, alsjeblieft. je vliegt. Man, wow. we doen het slow, ik heb geen haast, baby. Uh, ik lijk gesloten, maar ik zeg je wat je vraagt, baby. Yeah. Missie nigga, wees, soms reageer ik traag, baby. Ja, baby, vertel me dan wat je doet vandaag, baby. Gesprekken switchen van serieus naar gezellig. Uh, dame met ambities, die money komt niet vanzelf. Die girls in mijn phone, is eigenlijk niet te tellen. Shit. Maar alleen zij telt als ze vast ze me nog wil bellen, ben verliefd. Ik zij ik kan niet beseffen, van de boy is haar artiest. Yeah. Ze vraagt wat is die meaning van die test daar en die spies.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 FM. Tossing and turning, I wiggle in my sleep. Let's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 On us. I wanna to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out We sayin' oh we are oh, we are oh, we are oh. We saying oh we are oh, we are oh, we are oh, oh. I want to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out